7 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Het aantal gevallen van baarmoederhalskanker kan drastisch omlaag als het bevolkingsonderzoek anders wordt uitgevoerd. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan minister Schippers van Volksgezondheid. Nu worden alle vrouwen die deelnemen aan het onderzoek direct onderzocht op baarmoederhalskanker. Maar die test geeft in slechts 60 van de gevallen de juiste uitslag. Volgens de Raad is het beter om vrouwen eerst te onderzoeken... op het virus dat de kanker veroorzaakt. Die test is namelijk in 90 van de gevallen correct. President Obama heeft tegenover de grootste... Joods-Amerikaanse lobbyorganisatie herhaald... dat de grenzen van 1967 het uitgangspunt moeten zijn... van de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Hij zei dat afgelopen week ook tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die zei na afloop van het topoverleg dat hij daar niets in ziet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 Verder preest de universiteit zijn actieve rol in de Europese Raad, de G20 en de Verenigde Naties. Excelsior heeft zich geplaatst voor de laatste ronde in de playoffs om degradatie te voorkomen. De Eredivisieclub schakelde FC Den Bosch uit. Na de 3-3 van donderdag werd het nu in Rotterdam 3-1. In de laatste ronde speelt Excelsior tegen Helmond Sport, dat in twee wedstrijden te sterk was voor, Ve voor Veendam. De andere finale in de play-offs voor promotie en degradatie gaat tussen VVV en FC Zwolle. Om Europees voetbal gaat de strijd volgende week tussen ADO Den Haag en FC Groningen. Het weer, vanavond klaart het op. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Remco Griep, ik ben associate partner bij Conquestor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 Bureau Buitenland. Goedenavond, u bent terug bij de VP-Hero. Welkom bij Bureau Buitenland met achtergronden bij het nieuws van Over de Grens. President Sarkozy vloog er helemaal voor naar Ivoorkust. En gisteren werd daar, na maanden strijd en hulp van Frankrijk, eindelijk de nieuwe president Ouattara beëdigd. Wat is er allemaal gebeurd in die maanden? Deze oude man telde 27 lijken. Er werd overal geschoten, zegt hij. Straks een reportage uit het West-Afrikaanse land. En ondanks een officieel demonstratieverbod gingen ook vandaag op de dag van lokale verkiezingen Spanjaarden massaal de straat op. Katie Sheriff. Ja, wat begon met een paar jongeren die een week geleden een slaafzak uitrolden op het centrale plein van Madrid is inmiddels zelfs een internationaal protest. Want er wordt zelfs door vrienden uit Berlijn opgebeld, opgewonden dat ze aan het demonstreren zijn. Spanjaarden. Yeah. Je hebt ook alle blogs en Facebook-sites van Spanje zo'n beetje afgestruimd... en straks uh, tegen tien voor acht berichten uit Blogistan over de onrust al daar. Maar nu eerst gaan we naar Jemen. Het is daar op dit moment erg onrustig. Vandaag had president Ali Abdullah Saleh beloofd voor de derde keer... een overeenkomst te tekenen waarin na 33 jaar afstand wordt gedaan... van zijn functie als leider van het Arabisch Schiereiland. En voor de derde keer was iedereen er helemaal klaar voor. De oppositie, de afgevaardigden uit Europa, uit Amerika en uit de golfstaten. En hoewel driemaal scheepsrecht heten zijn... schoof die halverwege de dag de deal weer voor zich uit. Judith Spiegel, journalist en woonachtig in Jemen. Goedenavond. Goedenavond. Wat is hier aan de hand? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik was vanmorgen bij de bijeenkomst, ik was niet bij de bijeenkomst... ik stond buiten bij het gebouw waar de president bijeenkwam met zijn adviseurs... dat zijn zijn uh, uh, regeringsgenoten, maar ook belangrijke sheikhs uit het noorden van Jemen... en hij heeft verlegd over de vraag, ga ik vandaag tekenen of niet... En een uurtje later rekenen mensen naar buiten allerlei roto met doden, en die riepen allemaal eigenlijk ook dolblij uit hun raam... naar de verzamelde aanhang van Zaleg. Nee, hij gaat niet tekenen. Hij blijft. Waarom blijft en hij? En dat uh, lijkt nu dus de situatie, maar ik zeg wel expres lijkt... want niks is hier duidelijk. Maar waarom blijft hij? Want wat heeft hem uh, van gedachten doen veranderen? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Dat is telkens als hij, zich, als hij terugkrabbelt... Dus dit is inderdaad de derde keer dat hij dat doet komt hij toch met een, met een wat onduidelijk verhaal. En het gaat vaak over details. Ik begrijp vandaag dat nu het verhaal is dat hij zegt... ja, ik wil wel tekenen, maar dan wil ik tekenen... aan dezelfde tafel gezeten met de oppositiepartijen... en dat moet dan in een soort, soort evenementachtige toestand plaatsvinden... Wat daar allemaal echt van waar is, is heel moeilijk te zeggen. Een paar weken geleden wilde hij niet tekenen... omdat hij uh, vond dat van de oppositie iemand anders moest tekenen. Nou, en zo gaat het maar door. Hij verzint welkom zijn reden. En of die reden werkelijk de reden is, valt te betwijfelen. Maar goed, dat is allemaal te organiseren. Je kunt organiseren wie er moet tekenen. Je kunt organiseren achter welke tafel je het doet. En als je feestelijk weg wil gaan, dan organiseer je een feest. Dat is toch allemaal te doen? Ja, dat lijkt mij ook, zeker als je de president bent. Dat is niks makkelijker dan, een, dan een, uh, een feestelijke bijeenkomst organiseren. Dus het is maar zeer de vraag of dit niet gewoon toch een soort smoesen zijn... om tijd te rekken, om langer te kunnen blijven zitten. Misschien ook wel uh, in afwachting van algehele chaos... want dat is wel de trom die hij slaat. Hij zegt de laatste paar dagen telkens, jongens, als ik ga... Dan vervalt het land in chaos, dus dat zou eigenlijk beter zijn van niet. Nou, die chaos begint zich nu wel af te tekenen. Dus misschien is zijn strategie ook wel van, nou kijk maar wat er gebeurt. Kijk maar wat er gebeurt als ik mogelijkerwijs moet vertrekken. Nou, dan zie je dat de mensen boos worden op elkaar, op iedereen. Uh, maar dat is zijn argument. Ja, dan wordt het een zootje. Het is of mij of de chaos. Hoe is er gereageerd op zijn aanblijven? Ja... Uh, heel heel wisselend, een aantal mensen is gewoon heel blij, want die zijn voor hem. En eigenlijk gek genoeg zijn de demonstranten op de straat ook blij, want die waren tegen dat akkoord. Maar wat ik vanavond vooral zag, en dat was toch een beetje anders dan verwacht misschien. Ik reed net uh, vanuit ergens in de stad naar huis in een busje. En overal op de straat waren hopen stenen opgeworpen om, om het verkeer tegen te houden. En dat was gedaan door zijn, door zijn eigen aanhangers. Want is een redenering, ik heb ze ook gevraagd, waarom doen jullie dat nou? Ja, zeggen ze, we willen niet dat hij tekent. Nou, moet ik je eerlijk zeggen dat ik nog zelf niet echt de echte logica zie tussen uh, algehele chaos veroorzaken en niet tekenen. Maar er is duidelijk gewoon een, een angst en ook boosheid onder nu eigenlijk alle mensen. Maar aan de andere uh, kant. Over is, deze is ook uh, gek, want de, de demonstranten tegen hem waren ook tegen het akkoord waarin hij zou vertrekken. Waarom was dat? Nou dat was, en dat is nog steeds zo, uh, omdat in dat akkoord onder meer is opgenomen dat hij dus mag vertrekken met een groot aantal familieleden en vrienden uh, zonder vervolgd te zullen worden. En de demonstranten waren daar vanaf het begin, hè. dat akkoord speelde nu al een maand of drie, uh, sorry een, een maand, een week of drie tot een maand, heel erg boos over omdat zij vinden dat deze man en ook zijn familieleden vervolgd moeten worden voor alles wat hij nu tijdens de demonstraties heeft gedaan, maar ook in het verleden. Dus dat is voor hun de reden om maar niet mee eens te zijn. Dat hij niet al te makkelijk wegkomt. Zou het van zijn kant ook uh, sentiment kunnen zijn? Zoals, uh, zoals je soms hebt als je oude gymschoenen moet weggooien... dat je het dan steeds net weer niet doet, terwijl het al lang niet meer kan. Dat het misschien ook moeilijk is om een, om een land achter je te laten. Ja, dat speelt denk ik wel een rol. Ik denk sentiment speelt een rol. Want deze man beschouwt het land toch als het zijn. Het is een beetje een eigendom. Het zijn zijn oude en vinschoenen. Verder, precies, het zijn zijn schoenen. En het is ook denk ik een, een bepaald machismo wat speelt. Hij is toch een Arabische leider die vindt dat hij de enige is die dit kan. En ook als hij al gaat op een hele waardige manier zal willen gaan. Dus ik denk dat dat, dat soort schaamte en sentiment zeker een rol spelen. Ja, Judith Spiegel, dank. We gaan uh, bellen met Hans van Balen, Europarlementariër voor de Liberalen. Want ja, de Europese Unie stond al klaar en die voelen zich waarschijnlijk nu in het hemd staan. Meneer van Balen, is dat zo? Dat gevoel leeft natuurlijk enorm, want uh, Saleh heeft uh, een traditie om iedereen bij de neus te nemen. De Amerikanen, de Europeanen, mensen in zijn eigen land. En het is weer gebeurd. Uh, zoals de correspondent zei, uh, allemaal onduidelijk waarom en hoe... Uh, Jemen is een stammensamenleving uh, en binnen stammen bestaan weer clans, dus het is iedereen tegen iedereen. Hij heeft ook nog wel aanhang, hè, dat blijkt ook nog. Uh, hij wil zo lang mogelijk blijven, uh, mogelijk uh, speelt waardigheid daar een rol in, net zoals bij Gaddafi, Mubarak, Ben Ali en Assad, hè, die mensen willen... Nou, twee zijn er weg, maar de twee anderen die willen ook altijd blijven. Uh, alleen hij zal toch wel moeten vertrekken omdat er zoveel weerstand is. En het verhaal Al-Qaeda, die met name in het westen van het land opereert... Ja, Al-Qaeda is denk ik veel beter te bestrijden door een president die door iedereen aanvaard wordt. Door dan uh, Saleh die eigenlijk maar een deel van de samenleving vertegenwoordigt. Dus dat Al-Qaeda-argument is juist een reden waarom hij moet vertrekken en niet een reden dat hij moet... Blijven. Ja. Wat kan de Europese Unie doen? Want ik, ik snap dat jullie niet meteen de NAVO op hem afsturen, maar op deze manier worden jullie wel elke keer aan het lijntje gehouden. Is er nog iets wat jullie kunnen doen om de druk op te voeren? Nou, kijk, het is zo dat uh, Libië dat uh, absorbeert natuurlijk alle energie van zowel de NAVO als de Europese Unie, van de Amerikanen, de Fransen en noem maar op. Dus. Uh, er is eigenlijk niet veel meer mogelijk dan doorgaan in Libië... ...hopen dat dat conflict tot een einde kan komen. En dat betekent dat andere conflicten zoals uh, Syrië, Jemen, Bahrein... ...eigenlijk moeten wachten. Uh, hier hey, kan de Europese Unie niet veel doen. Uh, je kunt nog wat sancties opleggen... ...maar dat heeft allemaal erg weinig uh, consequenties, erg weinig effect. Uh, en je moet je ook niet zo druk maken om uh, je positie of je reputatie. Want deze man speelt ermee... Uh, maar ja, uh, je moet je niet door hem laten beledigen. Dit is gewoon een lastige dictator, zoals velen. En je zult hem af moeten knijpen, dat is de enige mogelijkheid. En hij staat helaas achter aan de rij. Hè? Het begint bij Gaddafi en dan Assad en dan Bahrein. En dan misschien komt hij aan de beurt. Ja, Hans van Balen, Europarlementariër voor de liberale fractie. Hartelijk dank en uh, we komen erop terug als er meer over te melden is. Graag gedaan.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 En tijdens die reis zoekt Kadir van Lohuizen verhalen van migranten. Elke week een verslag in woord en beeld. Vandaag het tweede deel, een bezoek aan de Mapuche-Indianen in Chili. Ik ben hier in uh, Serenavia, in uh, een, een arme wijk, een buitenwijk van, uh, van Santiago. In Serenavia daar wonen veel uh, Mapuche-Indianen. Mapuche Ik uh, zit hier met uh, Juan Carlos, Juan Obreken. Albreque. Hij is een Mapuche, woont hier in Santiago. welk jaar bent u in Santiago gekomen? 79, ik ben, ik ben in 1979 hier naartoe gekomen met, met mijn ouders. Ik ben, sindsdien ben ik hier, maar ik ga wel vaak naar het zuiden, naar het land van mijn voorouders. Er was heel veel discriminatie, er is nog steeds veel discriminatie in... In de jaren 70 na de Koep euh, hebben heel veel Mapuche's hebben hun achternaam veranderd, zodat ze niet meer gediscrimineerd zouden worden. En euh, zijn vader wilde hem euh, zelfs geen Mapuche meer leren, alleen maar Spaans. Dus heeft dit al voor Pinochet gehad of naast? Ja, tot nu toe, vandaag, als Rafa Mabussië hebben we misschien het saldo, maar dat is te hoog. De discriminatie was al voor Pinochet. Eh, wat er gebeurde toen Pinochet aan de macht kwam, toen. toen... Politiseerden de, de Mapoetjes en dat was, uh, was niet goed voor, voor ze. Pinochet die begon het land te verdelen. in zijn tempo, tiempo, het fueron obligado. Het was zo slecht voor onze eenheid, want uh, we hadden nooit uh, hadden we grenzen. Of we wisten altijd welk stukje land van, van wie was. We werden tegen elkaar opge, opgezet. Er waren mensen die uh, analfabeet waren, die konden niet lezen. Die hebben stukken land van andere Mapoetjes af, afgenomen. Dus sindsdien is eigenlijk onze, onze broederschap is, uh, is verdwenen en, uh, en weet het ieder voor zich. De regering heeft land, land uh, genomen. En uh, wat is er met dat land gebeurd? Dan? Aan wie werd dat gegeven? Dat is uh, verdeeld, uh, deels onder politici. Pinochet zelf had ook een deel van het land. Toen Bachelet aan de macht was tot voor kort, de, de, de linkse regering, toen kochte de regering was land aan het, aan het kopen om terug te geven naar Mapuches. Dispararon De boeren in het zuiden, op het land van de Mapuches, die hebben hun prijzen verhoogd, dus het is. Uh, er wordt nu eigenlijk helemaal geen land meer aangekocht, het land is, uh, is te duur, dus er gebeurt nu eigenlijk niks meer. Ik ben hier in 1979 uh, gekomen en een deel van, van mijn familie is uh, tien jaar later teruggegaan, zo ongeveer in 1989. Bent u van plan om, uh, om zelf terug te gaan? Ja, Ik denk er altijd aan om, om terug te gaan. En, uh, en ik zou wel willen, maar ik heb, ben echt arm en ik heb geen geld. Ik heb geen geld om, om land zelf te kopen. Dus. Ja, ik ben altijd een beetje bang voor mijn zoon, die is, die is heel erg slim. En uh, mijn prioriteit is nu in ieder geval te zorgen dat hij kan studeren. En, uh, en, en dat hij goed terecht komt. Bijna onmogelijk. Nou, het ziet er niet rijk uit binnen. De muur, daar blabbert een verf wat vanaf. Aan het plafond een peertje, vitrage. En de muur wat foto's. Ik denk dat het van Juan Carlos' zoontje is. Hij houdt Manuel, zijn zoon. die houdt hij stevig vast. Of liever gezegd, Manuel houdt hem stevig vast. Alsof hij zijn vader niet wil laten gaan. Rechts, de vieskast vol met glazen. Een ronde tafel op de voorgrond. Met een goezelig tafellaken. Het is het huis van Juan Carlos en zijn vrouw. Waar die woont met zijn twee kinderen. Eigenlijk wil Juan Carlos hier helemaal niet zijn. Hij zou wel terug willen naar het land van zijn voorvaderen. Maar ja... Hij is zijn land kwijt. Geld om nieuw land te kopen, dat heeft hij niet. De beelden bij deze reportage zijn allemaal terug te zien via onze website vilavpro.nl. En straks hoort u in Bureau Buitenland dat Obama en Osama het postuum voor de een toch nog over iets eens zijn geworden. Maar nu eerst gaan we naar Ivoorkust. In het West-Afrikaanse land werd gisteren onder toeziend oog... van de Franse president Sarkozy, Alassane Ouattara... geïnaugureerd als nieuwe leider. Sinds de verkiezingen van eind november is er hevige gevochten in hoofdstad Abidjan tussen Ouattara aan de ene kant... en de milities van de vorige president Bakbo aan de andere kant. laatste weigerde de verkiezingsuitslag te erkennen... Nu is het rustig, maar zal dat zo blijven? Correspondent Paulien Baks en Jacqueline Maris gingen afgelopen week in Abidjan de straat op. Hun verhaal begint in de manege van het golfhotel waar Ouattara tijdens de strijd zijn hoofdkwartier had. Wij kijken hier uit op het golfhotel. Waar uh, de huidige president eigenlijk maandenlang vast had na de verkiezingen, toch? Nou, Hij had daar een veilig inkomen gezocht met al zijn medewerkers. En hij heeft er eigenlijk niet uit kunnen komen tot uh, eind april. Ja, en dat kwam omdat na die verkiezingen er een hele grote oneenigheid was wie de verkiezingen had gewonnen. Want de nationale kiescommissie heeft Watara uitgeroepen als president. En Bakbo was het daar niet mee eens, dus hij heeft zichzelf ook nog laten uitroepen als president. Ja. Dus Watara bestuurde eigenlijk vooral het hotel. En Bakbo bestuurde de rest van het land. Het is dit jaar de best verkochte DVD van die voorkust. Laurent, Bakbo's, overgave en arrestatie. Op 11 april is Bakbo gevangen genomen. De troepen van Wattara zijn die ambtswoorden binnengedrongen. Hij zat in een bunker, had zich verstopt met zijn vrouw. En vanuit die bunker is hij naar boven geklommen. Ze hebben hem een helm op zijn hoofd gezet en een kogelvrij vest aangetrokken. En hij is hier naar het golfhotel vervoerd, waar hij een paar dagen vast heeft gezeten. Ten iedereen was door het dolle heen. Want daarmee was de crisis grotendeels over. C'est fini? Voilà. het is voorbij, zegt de net gearresteerde president Laurent Gbagbo op 11 april. De ex-president zit inmiddels in het noorden van het land, onder VM-bewaking, in huisarrest. En nu... Op een enkel nachtelijk schot na is het stil in Ivoorkust. Met Karamoko Ouattara rijden we door de wijk Abobo, waar vooral noorderlingen wonen. Mensen die voor het merendeel achter president Watara staan. Daarom zijn ze maandenlang doelwit geweest van de milities van de nu gearresteerde ex-president Bakbo. De mensen komen terug, maar veel trottoirwinkeltjes zijn nog gesloten. Oh, hier is veel gevolgd. Oh, ja, dat kan je nog zien aan de, aan de auto's. Maar hier zaten ook die troepen van... Uh, kijk, wat is dat? Hier is het leger, of niet? Is het Franse leger? Ja, ja die komen met van die uh, Franse voertuigen voorbij. Dus die patrouilleren ook? Dus de VN patrouilleert, Franse leger patrouilleert... de nieuwe strijdkrachten van Wattara? Ja, de FRCI. Het Franse leger is officieel onder VN-mandaat. Dus ze opereren onder VN-mandaat. Ja, van, van waar schoten ze dan als die wijk zo groot is? Want ze hadden echt mortieren, hè? Die andere ja. milities. Ze zijn zeg maar aan de rand van de wijk gaan staan, vanuit de andere wijk, en dan een beetje lukraak hier uh, af en toe wat mortieren de wijk in ja. geschoten. Oh, al die benzinstations zijn leeg. Ja, allemaal geplunderd. Geplunderd. ja. dat? Oh Er werd dus de hele dag geschoten in deze wijk. En uh, zeiden, er kwamen ook vaak tanks voorbij. En als die dan begonnen te schieten, het maakte zoveel lawaai. Uh, dan gingen ze op de grond liggen. Overdag werd er geschoten en s'nachts werd er ook geschoten. En er waren ook verhalen van pick-up trucks... die gewoon machinegeweer even openden op uh, een marktplein of op een straat. En dan uh, er weer voorbij uh, heel snel wegschreven. Ja. We zijn in een klein betonnen huisje met houten luiken... Hier woont de vrouw van Karamokas' neef met haar vijf kinderen. De neef was actief in de politiek. En op een dag niet lang na de verkiezingen in november klopte er drie mannen aan. Eugenie heeft haar man niet meer teruggezien. En er is een man die een vest, een vest. niet ont ze et puis en sont partis Er drie mannen aan de deur en die zeiden dat ze uh, haar man wilden spreken. Die man is met ze meegegaan. En uh, hun kind heeft de, uh, deze man voor het laatst gezien bij de apotheek daar op de hoek, waar hij met drie mannen stond te praten. En men heeft hem in een auto zien vertrekken. En sindsdien is hij nooit meer teruggekomen, hebben ze nooit meer iets van gehoord. En ze zegt, uh, we kunnen helemaal niks doen. Wie, wie denkt u dat erachter zit? Het is de die hoe hij is. Ze zeiden alleen God weet het. Letterlijk God weet alleen waar die man kan zijn. Hij heeft geen enkel idee. En nu hebt u de president eindelijk, Watara. Hebt u enige hoop dat hij iets kan doen aan dit soort verdwijningen? Ja, maar je bepaald afvoer. Peut-être même nu maintenant pour chercher ceux qui sont disparus. En ze hoopt dat de Watara-regering nu in ieder geval gaat zoeken naar de mensen die zijn verdwenen of in ieder geval een soort lijst gaat maken met. Uh, ja... Mensenrechten schendingen en dat soort dingen. Om vrede in het land te hebben, en wil, wil iedereen vindt dat de president eraan moet werken. moet je wel samenleven met de mensen die, die eindeloos op deze wijk geschoten hebben. Kan dat? Eh, Zeker zonder wordt nou? En ze zegt om hier vrede te hebben en verzoening, dat zal wel even gaan duren. Uh, en ze zei dat dat nog niet zo is. En wat er gebeurd is, dat dat nog steeds haar heel erg bezighoudt. ...en dat ze niet zomaar kan, uh, kan vergeten wat er gebeurd is. Je zegt de Oh, Maar ik wil niet pas... zomaar de zesra. Voor de zes is een uitdrukking van ja. wat een flauwe kul. Cool. Dus uh, vrede, als je die mensen kent die jouw familieleden hebben gedood... Uh, ...dan gaan we natuurlijk geen vrede sluiten. Als je niet weet wie ze zijn, ja, dan kan je er niks aan doen. Maar ze weten wie het is. De afrekeningen die komen later nog wel. Die vrede die is er nog niet. Maar er is veel frok en veel haat tegen Bakbo. Even een stukje geschiedenis. Na de onafhankelijkheid regeerde Hofouet boigny decennia lang over volkust Toen is Tirev in 1993 moest het land gedemocratiseerd worden... en er kwamen meer partijenstelsel. Toen begon ook het geweld, zegt journalist en schrijver Venance Conant. Violence started to be in our political game from this, this time. Okay. The old problems which were hidden by the one-party system... All this problem spread. De verdeeldheid is groot, zo bleek na de verkiezingen. Hoe moet het nu verder met de 46% van de Ivorianen die op Bakbo hebben gestemd? Zullen zij hun verzet staken? Ik denk niet dat alle mensen die voor Laurent Babo mm -hmm. want to willen Mr. Ouattara. Ik denk niet dat ze de anderen willen, die niet voor who didn't vote for Ik denk niet I het zo so. Er was één minoriteit, één small groep van fanatiseerde mensen... We want to the power. Vorige week beloofde president Wattera een waarheidscommissie naar Zuid-Afrikaans model. En hij zwoer dat geen misdaad onbestraft zou blijven. De president. Cher frère, cher sœur. Je donne l'assurance à tous qu'aucun crime ne restera impuni. Een speciale commissie onderzoekt nu de moordpartijen. Ook die door Wattera's eigen aanhangers uit het noorden zouden zijn gepleegd tijdens hun opmars naar Abidjan. Als de schuldigen dan berecht worden door onafhankelijke rechters, komt het goed in die voorkust, volgens Venance Conan. In het past system the justice was oriented by the government. I think that Mr. Wateras, the new president, let them do their job independently, they could do it. They can do it. They have good judge, but it depends on how they are used by the political power. We gaan naar de wijk Jokugon, die afgelopen maanden het bolwerk was van Bakbo's milities... en door hem ingehuurde buitenlandse huurlingen, vooral uit buurland Liberia. Op 3 en 4 mei werd de wijk door de FRCI wateras troepen bevrijd. Waar zitten hier nou nog ex-Bakbo milities of niet? Die zijn er gevlucht... En die zijn uh, waarschijnlijk uh, opgeruimd of uitgeschakeld. Om oh, wat doen we? Maar wat bedoel jij daarmee in gewone mensstermen? Nou, ik denk dat, uh, dat sommige milities wel gewoon zijn opgepakt en doodgeschoten. Al heb ik daar geen bewijs voor. Maar waar baseer jij dat op dat ze eigenlijk standrechtelijk geëxecuteerd zijn? En door wie? Omdat hier vorige week nog veel, veel lijken lagen en ik heb uh, gezien hoe het nieuwe leger een paar gevangenen opgepakt. En er werd gewoon hardop in hun eigen taal gedebatteerd over de vraag moeten we ze nou netjes in de gevangenis zitten of zullen ze maar meteen oprennen. Uh, ja, het is hier echt een beetje ogen of nou, tandverkant, Ze denken, ja, jullie hebben ons, onze wijk of ons land kapot gemaakt en nu uh, mogen wij uh, vragen nemen. Watara's mannen hebben de politiebureaus van Yokogon overgenomen sinds de veldslag begin mei. Volgens de commandant bestond de helft van de pro-Bakbo-milities uit liberiaanse huurlingen. En die zijn de schuld van de crisis, zegt hij. Hij zegt die milities hadden eigenlijk de bevolking in gijsteling genomen. En tijdens de gevechten om deze wijk zijn een een hoop aantal gedood. En dus de lijken die hier vorige week nog lagen hadden te maken met die gevechten. Bon, dat maar het zijn we vinden hier No bagbo, no Côte d'Ivoire. Pas de Babo, pas de Côte d'Ivoire. Ze hebben hier 1500 huurlingen levend gevangen genomen: Angolezen, Sierra Leonezen en Liberianen. En vooral die Liberiaanse huurlingen die wilden het land uh, onregeerbaar on on maken. Dus uh, no bagbo, no Côte d'Ivoire. Dus als bagbo niet allemaal kan zijn, hmm. dan hebben we ook geen Ivorcus. Maar toch klinkt dat uw analyse wel vrij simpel: in de zin van als die Liberianen maar weg zijn, is het allemaal over. Alsof de, alsof de Ivorianen er zelf niks mee te maken hebben. Babo is hij hebben het begrepen. Prendre les armes, het was niet de solution. Ja, nou jij zei die Ivorianen milities, die hebben uh, naar hun idee om je dus wat te begrepen dat het geen zin heeft om door te vechten. En er zijn inderdaad een aantal militieschefs die hebben openlijk gezegd van oké, okay, we leveren er wapens in en we <tie> scharen ons achter de gekozen president. Of ze dat menen of niet, maar dat hebben ze in ieder geval publiekelijk gedaan. Ivorianen dan? Ivorianen. Ja. Dus die Ivorianen hebben nu begrepen van, uh, dat de strijd uh, voorbij is. Nou, we zijn weer even uitgestapt. We lopen nu een zandpad in, veel vuilnis, verlaten huisjes. Wat is dit? Ja, inderdaad, nou, een graf waar ze uh, mensen hebben er gegooid. Ze weten alleen niet precies hoeveel er te zijn. De omwonenden hier die vertelden dat uh, af en toe kwamen de milities van een andere wijk. Schoten een paar oh, mensen dood, gingen we allemaal... weer weg. Die lijken lagen hier op straat en mm. ambulances konden niet komen om ze weg te halen. Dus de omwonenden hebben uiteindelijk die mensen zelf gewoon uh, in het ja. graf uh, gegooid. En we moeten nu nog gaan tellen hoeveel dat er precies zijn. Ja, dus de VN gaat het opgraven waarschijnlijk? Ik denk het, ja. De VN ja, ja. is hier al geweest. En de schatting is tussen 44 en 68 mensen. Wat je ziet is een kale vlakte met, met van die betonnen huisjes eromheen. In een carré, golfblaten, daken en een ja, hoopje zand. flinke hoop zand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dan nog een hele grote hoop. Ja. Ja, er komen heel veel mensen om ons heen staan. We worden omringd door bewoners. Sommigen hebben de moordpartijen gezien... Deze oude man telde 27 lijken. Moi, de kadavres je vu, ja, meer vingtzevent. Er werd overal geschoten, zegt hij. Vingt-tiep, vingt-toepa. Ja, moi j'ai vu, je vidam. Hier op straat klinkt een roep om wraak. On pleure aujourd'hui, on est content mais on pleure. Le président Alessandra Man, il doit reconnaître ça. Hij zegt eigenlijk, weet je, we zijn tevreden met dat tevreden is denk ik, maar eigenlijk zijn we ook heel treurig en we pleuren we huilen nog steeds om wat er gebeurd is. De president die moet natuurlijk over vrede spreken en verzoening. Uh, dat is de affaire van de president, maar hier. Onder ons, eigenlijk dat wat ze zeggen, onder ons, regelen onze eigen zaakjes wel. En hij zei het er uh, vlakbij, nog uh, drie militieleden zijn gedood niet lang geleden. Ik weet niet door wie of wat. En ze hebben hier in deze wijken heel veel mensen verbrand. Ze noemden dat artikel 125. Zeg maar 100 cent voor de benzine en 25 cent voor een doosje uh, uh, lucifers. Artikel 125. Ze zeiden, artikel 125 werd op ons toegepast, omdat wij vermeende aanhangers van Watara waren. Als wij de milities zien, of als we de politie zien die niets hebben gedaan... die erbij die gewoon dus stonden om te kijken, als ze die te pakken krijgen ze hetzelfde met hen. Hoewel de meeste terreur is gezaaid door de Bakbo-milities... worden ook de noordelijke Watara-aanhangers van misdaden beschuldigd. Bijvoorbeeld van de massamoord eind maart in het westen van die voorkust, in Dokoe... waarbij meer dan 800 mensen werden vermoord. Een bakbo-blogger schreef daarna... Oké, okay, Watara is geen terrorist. Maar hij is wel een genocidewerktuig van de westerse imperialisten. De bakbo-supporters zien de nieuwe president als een buitenlander. Watara heeft een blonde Franse vrouw... en werkte jarenlang voor het IMF in Washington en voor een bank in Parijs. De hele week al proberen we bakbo-supporters te vinden. Maar dat is moeilijk. Die verschuilen zich uit angst voor represailles. Op straat... Wijzen een paar mannen bij een openluchtcaféetje naar andere mannen die onder een boom zitten te dammen. Die zijn voor Bakbo, zeggen ze. En ze voegen eraan toe, ze zijn niet gewelddadig. Bon, met president Bakbo, moet je het motief Waarom is hij in de prison? Hij zegt, Bakbo zit nu gevangen in Corogo. Maar we weten eigenlijk niet eens waarom en waarvan hij beschuldigd wordt. Dat is iets wat hem doorzit. Bon, en fait, het is een atypiek. Als je dit atypiek, dan spreek je de blan. Kijk, in zijn ogen was Bakwa een atypische president. Niet zomaar een Afrikaanse president die in zijn luxe limousine voorbij komt rijdt, maar iemand die gewoon Afrikaanse overhemden droeg, uit zijn auto stapte en met mensen op straat ging spreken. die nou, in ieder geval de bevolking het idee gaf dat hij niet aan de leiband liep van Frankrijk als het ware. En dat hij vocht voor een soort Afrikaanse vrijheid. En daartegen was dat buitenlandse bedrijven een grote greep hebben op de lokale economie. En hij verzette zich daar tegen in ieder geval in zijn toespraken. Donc moi à mon avis il faut les amnistie. Moi je vois il faut qu'on les amnistie. Nou, ze moeten amnestie krijgen, dus ze moeten vrijgelaten worden. Parce que depuis la crise n'a pas commencé en 2011 hein, ça a commencé depuis 2002. Coup d'état, le aide des morts. L'ancien président a amnistié. 2002, probeerden mensen in het noorden met te verjagen. En eh, Bakbo heeft op een gegeven moment aan iedereen amnestie verleend. Maar destijds zijn ook eh, misdaden begaan. En daar wordt eh, Wattara verantwoordelijk voor gehouden. Dus hij zegt eigenlijk als Bakbo het inzicht had om amnestie te verlenen aan mensen die eh, hem in het nauw hebben gedreven. Dan moet het nieuwe regime ook amnestie kunnen verlenen. Dus amnestie eh, voor president Bakbo. Voor wie is de vrouw voor de amnestie. Anders komt er geen vrede. Op dit moment zijn er 10.000 blauwhelmen in die voorkust en er komen er nog 2.000 bij. Volgens VN-woordvoerder Hamadou Toure is de samenleving diep verdeeld. is a big gap now, but we have to work and narrow the gap. We have to have all the people looking on the same direction. It's very, very difficult. Communities involved in the fighting have to reconcile. You don't make peace with your friend. You make peace with your opponent and your enemy, or however you call him. Right. Well, the president himself, he he made a commitment to say that uh, justice will be done. We are here to help. We hope fighting won't resume. But of course, we're ready. We're ready to, to confront any situation. Het is avond. S avonds ligt het hele leven stil in Abidjan. Niemand gaat voor zijn lol de deur uit. Dus zitten we zoals anders achter het met groot hangslot gesloten ijzeren hek rondom de patio. Opeens een geluid, alsof iemand door de tuin loopt. De hond slaat aan. Ik ren naar mijn kamer om mijn opnameapparatuur te pakken. You put the gun away, I hope. Hello? Loos alarm, denk ik. We zitten weer s'avonds en... Uh, opeens begint de hond heel hard te blaffen. Chris pakt zijn pistool. <laughs> dus, ja, jullie sprongen echt op? Ja, is veel, ja. Ik ben een beetje paranoïde, maar je weet ook maar nooit... of er iemand ineens over de muur klimt. Om te kijken of hier nog wat geld verstopt verstopt ligt. Oké. Okay. Onze hart sloek even sneller. Maar nu moeten we aan de wijn. <laughs> God. Een land. Dingen kunnen ineens gebeuren. De sfeer kan ineens omslaan. Dat is het gekke. Je kan ineens omslaan naar paniek of chaos. En je kan gewoon ook ineens eens terug omslaan naar kalmte. En de orde en vrede die we de afgelopen weken hier hebben gezien. Het is heel onvoorspelbaar. Je weet gewoon niet uit welke hoek het gevaar kan komen. En daarom zijn mensen heel voorzichtig en vaak heel bang. Radio Côte d'Ivoire, La Voix du Rassemblement. Arrête de jouer avec ma tête. Parle à mon cul, ma tête est malade. Parle à mon cul, ma tête est malade. Parle à mon cul, ma tête est malade. Tot zover de reportage die Paulien Baks en Jacqueline Maris maakten in Ivoorkust. Volgende week meer over hoe de motor van de economie, de cacaoproductie... geleidelijk aan weer op gang komt. Deze week kwam er lof van wel heel verschillende kanten... voor de demonstranten in de Arabische, staat. President, Arabische straat. President Barack Obama die probeerde in een belangrijke speech... donderdag de Amerikaanse politiek een gunstige draai te geven. en hij Prees de demonstrant en aan de andere kant was er een postuum uitgezonden audioboodschap van Osama bin Laden. En ook hij prees de demonstrant en feliciteerde hen met hun opstand tegen autocratische regimes. Vooralsnog lijkt die Arabische opstand vast te lopen... met harde repressie in Syrië en een burgeroorlog in Libië. We gaan erover praten met oud-ambassadeur Nicolaas van Dam... die in een aantal van deze landen, waaronder Syrië en Libië... diplomatieke posten heeft bekleed. Het gesprek werd kort voor deze uitzending opgenomen. Buitenlandredacteur Rick Delhaas vroeg hem of Bin Laden en president Obama... beide probeerden aan de goede kant van de geschiedenis terecht te komen. Ja, Wat betreft uh, Osama Bin Laden... Die heeft ingezien, denk ik, dat er bij die opstanden de islamisten helemaal geen rol speelden. Maar wilde toch. Um, uh ja, die opstanden waren natuurlijk tegen de eigen regimes. Maar ze kunnen ook niet pro-Amerikaans worden genoemd. Want het, gaat, het is puur een interne aangelegenheid. Dus hij is als het ware meegereden op die stroming. Dat heeft hij althans geprobeerd. Want anders zou hij nog wel hebben opgeroepen tot een islamitische revolutie. Maar dat heeft hij dus helemaal niet uitgesproken. Ja, want het is de eerste keer dat Al-Qaeda iets van zich laat horen... over deze Arabische lente, hè? Ja, maar ik denk ook dat het komt omdat... Uh, Oesama Ben Laden er niet meer is, dus heeft men iets wat er al klaar lag alsnog gebruikt. Het is niet echt, denkt u? Ik denk dat het echt is, ja. maar het had geen zin om dat nog veel langer te laten liggen. Om nog even te laten zien dat hij nog actief was voordat hij werd omgebracht. Ja. En wat betreft de Amerikaanse president... Ja, de Amerikanen, zoals ook wij in Europa, zijn erg voor democratie. Dat is een sleutelwoord dat de laatste maanden, jaren... Ja, steeds in alles ongeveer voortkomt, voorkomt. Dus eh, worden al die bewegingen gesteund. Eh, en de president heeft ook uitgesproken dat als degene die het risico neemt... die hervorming met zich meebrengt, die zal de steun krijgen van de Verenigde Staten. Daar bedoelt hij natuurlijk ook de leiders mee... Maar het kan natuurlijk ook heel anders uitpakken, zoals destijds in 1991 in Zuid-Irak hebben de Amerikanen ook de Shiiten aangepoedigd om in opstand te komen tegen de president, het regime van Saddam Hussein. Er was toen Amerikaanse, de Amerikanen bevrijden toen Kuwait en waren al Zuid-Irak al, Die zaten op de grens, het, ja. er was een bestand. En de siëten, even generaliserend, zijn toen in opstand gekomen. Dat is bloedig onderdrukt. Uh, de, er zijn wel allerlei demonstranten, denk ik, die moedputten... uit de uitspraken van de president van de Verenigde Staten... en dus verder weer op de staat gaan. Ook al zijn de toezeggingen voor steun dan natuurlijk eigenlijk heel vaag. Maar ik denk dat zij zelf willen benadrukken... dit is onze eigen revolutie tegen onze eigen heersers... En de democratie is niet iets wat geïmporteerd is uit het Westen. Dit is een universalistische ideologie, gedachtegoed. Uh, wij zijn hetzelfde die de revolutie uh, ontketend hebben. En het is niet een Amerikaanse revolutie. Hij is echt van onszelf. En als dus hij zou steunen op de Amerikanen... en de Amerikanen die zijn absoluut niet geliefd in, het, in de Arabische wereld... dan zou dat in... In de mening van vele de demonstranten denk ik afbreuk doen, afbruik kunnen doen aan hun activiteit als demonstrant, als ja. verzetsbeweging. Maar de steun van president Obama is, is louter moreel. Ze moeten het zelf doen en het kan ook totaal verkeerd aflopen. Het kan verkeerd Irak aflopen, 91. Ja. Ja. de Amerikanen hebben wel sancties ingesteld... net zoals de Europese Unie, maar ik denk dat die niet veel zullen helpen. Daar zullen de heersers zich weinig van aantrekken. Maar het is vooral de morele steun, en ook financieel heeft hij dus toezegging gedaan... Maar ik denk dat daar, het daar niet om gaat. Het gaat niet om geld, het gaat om vrijheid. En of je daar dus dan. Wat, wat wel belangrijk is, de Amerikanen hebben ook gezegd: we willen eventueel investeren in het landen als Egypte en dergelijke. Ja. Daar verbinden ze zich dus meer met het land als het eenmaal op de goede weg is. Laten we heel even kijken naar Libië. Want daar lijkt echt een, een soort paststelling om te ontstaan. Hoe, hoe kunnen we daar nu uitkomen? Nou, dat is heel moeilijk. Van tevoren kon je al zeggen dat een ingreep... puur en alleen vanuit de lucht kan de strijd op de grond... niet eh, doen, in beslissende zin doen uitmaken. En ja, het heeft zich ontwikkeld van... De Westerse steun. Om het, nou, het is veel meer dan westerse, als het gaat om de resolutie op basis waarvan dat gebeurt. De steun aan de, zeg maar, de vreedzame demonstranten die zijn beschoten destijds door Gaddafi, dat was aanleiding om hen te beschermen. Dat is, die steun aan vredelievende demonstranten, is nu heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot steun voor een militaire opstand gedeeltelijk van voormalige Gaddafi-aanhangers en bondgenoten tegen Gaddafi. En de no-fly-zone, het luchtverbod... dat heeft zich, plot, heeft zich inmiddels enorm uitgebreid... in feite tot het partijkiezen binnen een gewapend conflict... waarbij het doel is ook al is het niet officieel het doel dat Gaddafi moet verdwijnen. Er was ook steeds sprake van huurlingen. Nou is voor ons Gerbert van der A in Mali geweest... waar een deel van de huurlingen vandaan zouden komen. Laten we even luisteren naar wat hij in Mali maakte. Over de brug, over de rivier de Niger, rijden busjes... Ik ga naar het centrum van de stad, die aan de andere kant van de rivier ligt, waar de markt is. En, uh, mensen met brommers rijden er ook overheen. Naar het water van de Niger staat laag, want het uh, regenseizoen is nog niet begonnen. En aan de overkant uh, staan uh, drie hele grote hotels. en Op al, alle drie die hotels staat bovenop het dak uh, Libya-hotels. En even verderop is dan ook nog de Cité Administratief. Een heel groot complex waar de regering moet gaan zetelen binnenkort. Dat is ook allemaal cadeau gedaan door Gaddafi. Er staan hier wat mensen. Sava? Nee, no, Hollande. Sapula Radio Hollandaais. Dat is interessant hè. Meestal arènteletravail met de het is niet zoals het vroeger was. Moussa Kanouté uh, vertelt dat er tot voor kort... Uh, elke dag mensen aan het werk waren uh, bij het uh, uh, Libisch Hotel... aan de overkant van de rivier. Maar uh, nu ligt de bouw stil. En misschien uh, komt het door de ontwikkelingen uh, in uh, Libië, uh, denkt hij. En hij vindt het jammer, want uh, Libië heeft uh, de afgelopen jaren... veel geld gestoken in uh, Mali... En daar, daar is hij eigenlijk wel dankbaar voor. Ja, jullie manifestation. De afgelopen weken zijn Malinese meerdere keren de straat op te gaan om hun steun te betuigen aan Gaddafi. En volgens Moussa is dat logisch. Want het ja, is natuurlijk niet goed als door buitenlands ingrijpen onschuldige mensen om het leven komen. Ja, ja, ja. puin In Mali is veel steun voor Gaddafi. Bijna iedereen die ik spreek, van mensen op straat tot politici, staat achter de Libische leider. In een opvangcentrum voor weeskinderen ontmoet ik antropoloog Traoré. Waarom is Gaddafi zo populair in Mali? Bam. C'est un vrai de la révolution pour l'Afrique, parce que n'est Libië doet veel goede dingen voor Afrika, zegt bij Traoré. Ze geven ontwikkelingshulp, ze investeren in bedrijven. Onder meer is er 300 miljoen dollar geïnvesteerd in een satellietcommunicatie in Mali. Maar ja, dat, uh, door, door de ontwikkelingen in Libië komt daar nu een einde aan. En uh, ja, dat doet. Uh, Baai, pijn aan het hart. Het is dat dat ik mijn hoofd maak heb. Er zijn kandidaten potentieel kandidaten die willen helpen Kadhafi. Volgens Baai zijn er volop kandidaten die naar Libië willen gaan om voor Gaddafi te vechten. Men zegt dat er vrachtwagens vol met strijders dwars door de woestijn naar Libië rijden. En daar is hij trots op. Ik ben fijn Niemand bij de Malinese overheid kan of wil de geruchten over Malinese huurlingen in Libië bevestigen. En ook diplomaten niet. Amadou Boubakar werkt op de Libische ambassade in Mali. Hij is een van de vele Malinese in het Libische leger. Al sinds 1988. Nou, de verhalen over de, de huurlingen uit Mali en Libië die zijn niet waar. Dat, dat is propaganda van de rebellen. Want uh, de meeste Malinese zitten al decennia lang in het Libische leger. Hij zegt dat uh, Gaddafi heel goed betaalt. En dat als hij een uh, geweer zou krijgen, dat hij met alle plezier. Uh, Sarkozy zou doodschieten. Mm. Nou, hij is echt heel boos dat uh, Sarkozy Frankrijk als eerste de Libische rebellen erkende als wettelijke regering. Vooral ook omdat uh, Sarkozy geld heeft uh, ontvangen en aangenomen ook van Gaddafi om zijn presidentscampagne te financieren. Ja, dat is echt schandalig. Zo ga je niet met een voormalige vriend om. <tieden> Ja, meneer Van Damme, je krijgt toch vooral de indruk dat je vriendschap koopt uh, in deze situatie. Hij heeft u enig idee, want er is S, als we spraken van die huurlingen, hoeveel huurlingen en waarom zij uh, daar nog mee vechten, nu het zo ja, toch minder goed gaat met Gaddafi. Uh, ten eerste is Mali denk ik een straatarm land en zijn de Libiërs daar relatief geliefd, omdat daar veel economische banden mee, mee zijn, veel uh, werknemers vanuit Mali's hebben in uh, Libië gewerkt en doen dat nog steeds. En wat betreft die huurlingen, ja. Veel mensen zijn misschien militairen, zijn verhuurlingen aangezien omdat ze zo donker waren. Maar Libië zelf heeft ook een heleboel donkere mensen. Het is een Afrikaans land voor een deel, zelfs tot, tot midden in de Sahara. Um, dus ik denk, het aantal heb ik natuurlijk geen idee van. Maar ik denk dat het nogal meevalt dat het vooral Libiërs zelf zijn. Kunnen we nog onderhandelen met Gaddafi of niet? Ja, het is maar hoe lang je erover wil doen. Ik denk dat het heel moeilijk is om met hem te onderhandelen. Ook in de zin van, hij wil natuurlijk aan de macht blijven. Want hij weet dat als hij het opgeeft, dan dat is een einde. Niet alleen van het leiderschap binnen Libië, maar ook fysiek misschien. Dus hij kan hoogstens dan rekenen op het verder vastgezet in een gevangenis. En dan met gunstige afloop blijft hij in leven. Dus hij zal niet zo erg bereid zijn om te onderhandelen... behalve als de huidige situatie wordt geconsolideerd... in een deel dat onder controle is van Gaddafi... en een deel wat onder controle is van de opstandelingen. Maar dat willen de westerse landen... of de landen die daar meedoen aan de militaire operatie niet. Want dan wordt het uit, uitzichtsloos. Die willen het liefst een einde eh, aan dat conflict maken... door Gaddafi en zijn hele regime ten val te brengen. Ja, de doelen lijken, lijken een beetje op te raken hè, voor de NAVO... om uh, te bombarderen. Er zijn uh, wel een aantal schepen uh, naar de bodem uh, geschoten. Uh, de NAVO, uh, wat voor opties hebben ze nog? Behalve dan die vluchten uitvoeren boven Libië. Nou ja, Ze zouden aan land kunnen gaan... maar dat is nog meer in een wespennest uh, steken. Waar de NAVO in zit, is eigenlijk al voldoende. Dus door de opstandelingen... Verder te steunen, sterker te maken, te hopen dat de op opstandelingen uiteindelijk het overwicht krijgen. Maar het is het uiteindelijk gewoon het inmenging of het steunen van de ene gewapende partij tegen de andere. Gewoon partij kiezen? Partij kiezen, ja. Gaddafi was natuurlijk niet geliefd bij niemand eigenlijk, zo ongeveer. In het buitenland zeker niet, behalve natuurlijk beperkte, zoals in Mali en dergelijke. Uh, als hij een, een geliefde leider was geweest, was het misschien niet zo ver gekomen. Maar velen, ook vanuit de Arabische wereld, wilden van hem af. Ja. En die steun vanuit de Arabische Liga voor die operaties uh, tegen Gaddafi... dat is natuurlijk uitzonderlijk. Hoewel men toen nog niet wist, de Arabische Liga, toen ze die uitspraak deden... dat het zich zo zou ontwikkelen. Van een no-fly zone tot uh, rechtstreeks deelname aan een oorlog. Ja, en dit kan nog maanden doorgaan. Dit kan nog maanden doorgaan, ja. Maar het kan niet meer verkeerd gaan. Uh, nou ja, ik denk dat de NATO-landen of de NAVO zou vinden... dat het verkeerd zou zijn gegaan als Gaddafi wordt geaccepteerd... in een veel kleiner gebied. Dus het is gewachten gewacht, tot hij ten vol wordt gebracht. Ik denk dat dat uh, de goede afloop is tussen aanhalingstekens... Van in de optiek van uit het Westen. Hartelijk dank, Nicolaas van Dam. Goedenavond. Berichten... Uit Blochistan. Ja, wat een uh, kabaal, maar dat is ook precies de bedoeling. Want uh, er wordt ontzettend druk geprotesteerd en gedemonstreerd in Spanje, op allerlei Spaanse pleinen. En ook elders in Europa door uh, Spanjaarden die daar toevallig zijn. Katie Sherif. Zijn ze nog steeds bezig? Ja, dit was gisteravond in Madrid, maar uh, ze zijn er weer. Uh, vooral s'avonds zijn er veel mensen, maar uh, vannacht hebben er zo'n 1500 mensen weer op dat plein geslapen. Uh, ze zijn er eigenlijk al een week mee bezig. 15 mei wa waren er allerlei protesten in, in heel het land tegen de economische problemen. We hebben toen een paar jongeren hun slaapzak uitgerold op Puerta del Sol, het centrale plein van Madrid... En uh, sindsdien is dat uitgerold in heel Spanje en zelfs daarbuiten. En als ik die beelden zie, ik heb in Madrid gewoond, dan ben ik wel onder de indruk, ja. En vandaag was een bijzondere dag, want er waren lokale verkiezingen. Ja, lokale, en regionale verkiezingen. En er was van tevoren gezegd, nou demonstreer lekker raak, maar doe het niet op de dag van de lokale verkiezingen. Ja, er zijn regels, het mag eigenlijk niet. Hè? Je mag niet meer uh, manifesteren op de dagen voor de verkiezingen, maar... Um... Dat hebben ze genegeerd en de politie heeft ook nog steeds niet opgetreden. Dus ze blijven nog steeds doorgaan. Jij bent gaan kijken, want dat is de aard van deze rubriek... naar allerlei websites en andere digitale uitingen uit Spanje. Wat heb je allemaal voor belangrijke sites bezocht? Ja, internet is echt uh, het medium waarop gecommuniceerd wordt nu. TomamoslaPlaza.net is de hoofdpagina... waar elke stad weer zijn eigen pagina heeft. We bezetten het plein, betekent dat... Een Facebookpagina waar je ook kan protesteren... waar jij dat ook zou kunnen doen... He, die heeft al meer dan 190.000 vrienden... en in twee uur zijn er al 10.000 bijgekomen. Zo. Dat, dat is echt enorm aan het worden. Uh, op Twitter uh, gebruiken ze de zoektermen... Nonos nos vamos, wij gaan niet weg. Spanish Revolution, Yes, we camp. Uh, en 15M van 15 mei. Yes, we camp. Yes, we camp, ja. Ja, ja, wij, ja, kamperen. ja wij kamperen. Ja, omdat we op dus dat Op dat plein blijven kamperen. En ook hier in Amsterdam zijn gisteren Spanje de straat op gegaan. En als het goed is, nu om acht uur staan ze daar ook weer te demonstreren. Um, laten we eens luisteren naar een fragment. 15 mei heeft de politieke campagne totaal op zijn kop gezet. Van de bureaucratie naar de vrijheid in de puurste zin van het woord. Onze jongeren die we beschuldigden van luiheid, zijn net zoals de jongeren van vroeger. Van altijd, non-conformistisch, vol dromen, utopisch. Vandaag, gisteren en morgen, ben ik trots om weer oh, jong ja. te zijn naast hen. Ja, trots op de jongeren weer. Want uh, ja, luie Spanjaarden, nou, het was meer dat ze gewoon geen werk konden krijgen. Deze generatie, dat is mijn generatie, eind 20. Generatie nini, nieuwe studia niet studeert niet, maar heeft ook geen werk. Ja, ik, ik, snap, ik snap de zorgen van die, uh, van die generatie. Het, het ziet er ontzettend slecht uit. Gewoon geen carrière, geen perspectieven. Maar wat willen ze nou precies? En wie spreken ze nou aan? Ja, ze zijn eigenlijk gewoon klaar met de huidige politiek. En eigenlijk is dit gewoon een manier om al die, al die wanhoop eens te uiten. Als ik ze ook spreek. Ze zijn, ik heb ze nog nooit zo gemotiveerd gehoord in de afgelopen jaren. Nou, ze willen onder andere een ander kiesysteem, Omdat je op dit moment altijd twee grote partijen hebt... die uh, elkaar afwisselen als het om de regering gaat. Uh, ze willen ook dat er corruptie wordt aangepakt. En er zijn heel veel corruptieschandalen geweest de afgelopen jaren. Nou, Zo is een hele lijst waarmee zij zeggen dat ze naar een echte democratie toe willen. Is er ook kritiek op deze beweging? Heb je dat ook gevonden? Ja, want uh, elke stad heeft een eigen manifest, een eigen puntensysteem... wat ze allemaal willen veranderen. En uh, er zijn ook een soort van burgercomités opgericht nu. En daar is ook wel wat kritiek op te horen. Zoals van blogger Dorian. Ik ben bang dat deze beweging zich bezighoudt met zaken... waar ze zich niet mee zouden moeten bemoeien. Ze maken nu burgercomités op de pleinen waarin ze besluiten nemen over hoe de werkloosheid of de corruptie moet worden aangepakt. Eenmaal op straat nemen de meest linkse bewegingen, zoals de communisten... die dol zijn op zulke comité's, de controle over. Ja, niet iedereen is dus wel happig op die comité's. Uh, een vriend van mij is vooral bang dat de demonstranten hier misschien... te snel en te veel mee willen en dat het dan uiteindelijk op niets uh, gaat uitkomen. Maar ze kunnen het wel lang volhouden, want ze hebben verder toch niet zoveel perspectief op werk. Nee, dat klopt. Nou ja, ook de, de, de, degenen die wel werk hebben... gaan ook pr uh, protesteren s'avonds. Dus dat vond ik wel ook opvallend. Uh, in Barcelona hebben ze nu wel een einddatum genoemd, 15 juni. Uh, en in Madrid hebben ze gezegd... in ieder geval protesteren wij nog een week. En daarna gaan ze weer kijken hoe het verder gaat. Nou, alle sites zijn terug te vinden via onze website vilavpro.nl. Dankjewel je wel, Katie Sheriff. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Wij zijn er volgende week weer op dezelfde tijd op dezelfde zender. En door de weeks in de Villa VPRO. Komende week veel aandacht voor het bezoek van Barack Obama aan Europa. Want die komt hier praten over... Onder andere hoe het nou verder moet met het IMF nadat Dominique Strooskaan is afgetreden. Dat allemaal later deze week in de Vila-VPRO. Straks is de VPRO terug op deze zender met wetenschap in het programma Labyrinth. Tot zometeen. Ik stel u voor huisarts Jan Nikkels. De dokter is boos en verdrietig.